Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRWs op 3. In Groningen hoeven helemaal geen 26.000 huizen worden verstevigd. Dat zegt de directeur van de NAM, de club die daar het gas uit de grond haalt in NRC. Want er steeds minder gas wordt gewonnen, wordt de kans op aardbevingen kleiner, zegt hij. Dus zouden er maar 50 huizen aangepakt hoeven worden. Zijn ze het in Groningen niet mee eens? De Groninger Bodembeweging snapt niks van het verhaal. Ja, ze kunnen wel wat zeggen, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Rijk en Regio... Uh, op adresniveau, wat er gaat gebeuren met deze huizen. En uh, je kunt ook niet van mensen nu, nu weer verlangen. die al zes jaar aan het wachten zijn op versterking. dat, dat ze plotseling uh, dat niet meer gaan doen. Dat kun je mensen niet aandoen. Eind vorige maand nog klaagden honderden mensen over schade aan hun huis. na een beving bij het dorpje Huizen. Grote kans dat je straks je vaccinatie ook tot middernacht kan halen. in de jaarbeurs in Utrecht. De GGD probeert het sinds vorige maand uit en is enthousiast. Ze wilden vooral weten of mensen graag in de late avond komen voor een prik. En dat is zo. Alle avonden zaten helemaal vol. Loop je een rondje in Heino in Overijssel, kijk omhoog en om je heen. Twee buizerts die een nestje hebben gebouwd hebben geen zin in pottenkijkers. Hou afstand van de vogels, want ze kunnen agressief buizerdgedrag vertonen. De gemeente heeft ook borden neergezet, zodat je weet dat je weg moet blijven bij het buizerdnest. Natuurorganisaties in Roemenië zijn boos. Misschien wel de grootste beer in dat land is namelijk doodgeschoten door de prins van Liechtenstein. De prins had toestemming om op een beer te jagen die voor veel overlast zorgde in een dorp... Maar tot woede van veel mensen heeft de prins een andere beer, genaamd Arthur, gedood. Arthur leefde 70 kilometer verder diep in het bos, had geen contacten met mensen, was nooit bij het dorp in de buurt geweest. Dus daar klopt iets gewoon niet. Er zijn petities gestart. Natuurliefhebbers willen dat de prins de berenhuid van Arthur inlevert, zodat hij hem niet als trofee gaat gebruiken. Het weer dan nog? Op de meeste plekken is het droog en zonnig. Het is 10 tot 13 graden. Dit weekend heb je meer kans op regen en het wordt warmer. Zondag kan het zelfs 24 graden worden. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de Afstadijk vertraging op de A7. Richting Friesland tussen Wieringerwerf en Bresland-Dijk. 10 minuten. En ook zo'n 10 minuten vertraging richting Noord-Holland. De, de file staat daar tussen Bresland-Dijk en Danover. Verder op de A7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 Over het uitgaansleven hier in uh, Zandvoort. En je kreeg net een appje dat we je geen verhalen mochten vertellen over vroeger. Wat zijn dat voor verhalen? <laughs> nou, kijk. In die tijd. Uh, we uh, hebben het over begin tachtiger jaren. Uh, 5, 7, 1975, 75 en later. Ja, dat waren wel de tijden dat, uh, dat er veel kon, zeg maar. En dat de gezelligheid ook echt gezellig was en bleef. Uh -uh. Uh, ook als iemand wat te veel op had of wat dan ook. En, uh, Ach, een van mijn beste vrienden heb ik ook wel eens afgezet thuis. Waarvan ik dacht van nou, hij gaat op de stoep zitten. Nou, zullen we hem even naar boven brengen in zijn kamer? Want dit gaat niet zo goed, weet je. Dus uh, hij herkent het vast wel. Want ik weet dat hij luistert. Oh, wie was het? Nee, dat zet ik niet. noem noem alleen rugnummers. Noem alleen rugnummers. Foto's. <lacht> <Ja>. Rugnummers. <lacht> nee, maar, ja, weet je. Vroeger kon het allemaal. We hadden natuurlijk de bar van Hans Bank. dus die bekende horecaman in Zandvoort. En uh, ja, dat was, Hans was een gezelligheidsdier. Uh, het maakte niet uit uh, wat de omzet was, als het maar gezellig was. Ja? En ik vind het voor Hans. ja, ja heel anders. Topvent. Ja. En daarnaast hadden we, daarnaast, uh, toen Hans ermee stopte, uh, hadden we de bestuur van uh, Jaap en Han eigossen Jaap is helaas uh, uh, wat vroeger overleden. Han die heeft het eetcafé Mollies in de Verlengde Haltestraat. Halterstraat. Ja. Zijn, broers, zijn broers waren broers van elkaar. Geweldige gasten. En die konden ook echt een goede sfeer bouwen. En ik uh, weet, nog, weet nog heel goed dat ik... Uh, toen we Europees kampioenschap... Vo, uh, Europees kampioen voetballen werden... Dan, dat ik daar met mijn crossmotor... Binnen voor de bar stond met mijn zwager achterop. <laughs> ja, ja, ja, dat was geweldig. Met de Nederlandse vlag. Dat was ja, te gek hoor. Oh, ja. Dat kon allemaal in die tijd, weet je. Het was een hele andere tijd, een hele andere sfeer. Ja, Is het echt zo'n andere tijd? Ja, nou ja. Het is het nou veel. Maar, uh... weet je, geweld in, op, op, in, in de zin van uh, zoals het nu is. Nou, dat dat kenden wij helemaal niet in die tijd. En je niet? Ja. ja, weet ik niet, waarom omdat niet. Maar Kleine dorp was ofzo. Er kwamen wel eens geklappen. En er werd wel eens iemand uit Koerhart geflikkerd omdat hij vervelend werd omdat hij te veel gedronken had. Maar dan bleef het bij, maar steekpartijen en zo... Ik heb dat nooit ja. meegemaakt. hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar nooit over namen nagedacht. in Amsterdam ook niet. In Amsterdam, ja, je kon een klap voor je bek krijgen... maar dan was het ook over. en ging erna een pintje drinken. Maar nooit over dacht. nagedacht waar dat nou door komt. Zijn er te veel mensen of zo? Is het te Ik druk? Denk het. Is het te veel uh, Maatschappij ja. verhardt natuurlijk enorm hè. Ja, en ja? Dus ja? Er ieder er voor zich en god voor ons allen. De meeste mensen deugen. Jawel, ja. maar uh, toch ook, soms ook niet... Nee. nee, ik bedoel. En het angst. angst. Het is hè? veel meer angst ingeboezemd. Van, uh, kijk naar, naar al die jonge kinderen die met die enorme messen lopen. Ja, Allemaal maar, bang. Nee, dat is meer een beetje mode. Want ja, dat is elkaar ah, een beetje opfokken. Maar voornamelijk ook door ja? angst ingegeven. Ja, ik denk dat het meer matje gedrag is. Ah, ik weet het niet. Ja, ik denk okay, zo, ja. Ja. <laughs> en ik. En misschien is uh, er ook wel. Uh, ja. Uh, de vrije nieuwsscharingen. Echt alles wordt op uh, ja. krijgen te zien. Hè? Elke dode en zo. Ja. Hè? Drie doden in India. Nou, ja. en volgens mij is het ook niet goed. We moeten ook een beetje censuur opplegen. Ja. Ja. Ja, misschien wel, ja. ja. ja. <laughs> maar goed, internet. nog wat mooie, sterke verhalen uit... Uh... Ja, het was, was een <laughs> geweldige leuke tijd gehad. En dan, die had ik niet willen missen. En, uh, als je nee? niet, nee, voor geen goud. Sorry, tij welke tijd was het ook weer? Begin 80. Nou, 75 en later, weet je wel. Oh, tot, tot ja. 1990, misschien nog wel later. Ja, oh, vandaar ja, de Gouden jaren, vond ik wel. Maar ja. Je was geen hippie of zo, hè? Maar, nee, helemaal niet. Dat nee. niet, maar weet Lange je Lange haren? Hm? Lange haren? Dat wel, in het begin zeker, ja. Ja? Ja, het begin zeker. In de, tot op je schouders wel, ja? 16, 18, nee, dat, nee. Nee. dat ook weer niet. Nee, nee. maar. <laughs> We hadden dat wel. Het was, het was gewoon een andere tijd. Het, er kon veel meer. Ja. Het was gewoon vrijer. Dus zijn denk ik... Jij bent ongeveer, jij bent wat ouder, Pim, toch? 53 ben ik. Uit 53. Ja, nou ja. Ik ja. één jaar ouder. Ja. Ik? En, nee, goed. Ja, ja, dan moet je dat herkennen. Ja, maar ik ben niet met je eens dat het vroeger veel meer kon. Dat ben ik niet met je eens. Okay. Nu kan er evenveel. Ja. Nou, ik weet het niet. Ga je nu nog wel eens ja. uit? Gaan we nog wel eens een keertje over discussiëren. Ja, nog nee, ja, ja, een keer over beertje, ja, Toch ja, van ons van de borrel. Hoe ja, nee, nee. nu moet nog wel eens we uitgaan? Nou, meestal uit eten. Ja. En een hele enkele keer dat ik denk... De goede vriend hier, die heeft hier vroeger volgens mij ook bij ZFM gezeten. Benno, Benno Veugen. Dan gaan we nog wel eens wat eten en dan drinken we wat in het wapen. En daar blijft het een beetje bij. En op het strand? Kom je wel eens op het strand? Ja, om te eten dan, hè? Oh, ja. je komt niet in het zand nee, zitten? Nee, nee, dat is niks te Het uh, Gaat alleen maar aan je rug gaan ah, zitten, dat is helemaal niks. Dat is een echte zandvoorter. Ja. Nee, ik ben geen echte zand. ik ben Rotterdam. Nee? Dus, nee, ik ben je hebt echte, geen bijnaam? Maar, ik tel niet mee. Nee, je telt nee, niet nee, mee? Ik nee, nee, nee. Nee, telt niet mee. Nee, als je hier niet geboren en getogen bent, dan, dan ben je dit niet. <laughs> nee, dat gaat niet. Nee. <laughs> en uh, Rotterdam... Uh, Kom je er nog wel eens? Heb je er nog uh, een binding mee? dood enkel. Er woont, er woont wel wat familie van mij. Mijn jongste tante is uh, kort geleden, vorig jaar overleden. Uh, die was al vrij, uh, vrij oud, maar een uh, paar maanden daarvoor ben ik nog even bij de geweest. Maar Rotterdam is Rotterdam niet meer. Niet in de zin zoals ik het heb gekend, in de, voornamelijk in de zestige, e jaren. Ja. jaren, zeg maar. Ja, dat is zo veranderd. Dat is zo, uh... Ja, dat heb ik met Amsterdam ook. Ja, het is echt dat goed ja. gedaan, vind ik wel. Dat ze met Amsterdam dan ook hebben. ja En uh, nee, dat trekt mij absoluut niet meer. Ik ben, in mijn ouderlijk huis staat er nog steeds, daar waar ik geboren ben. Maar uh, de buurt eromheen kan je niet meer terug. Dat is nee. echt verschrikkelijk. Nee. Ja, maar goed. Nee, ja, ja, wat dat betreft is het natuurlijk met elke grote stad zo. Ja. Dus, uh... je, je, je had nog leuke verhalen over de HEMA... Nee, het niet... ja, maar een uh, geweldige tijd. Dat was mijn eerste, eerste baantje. Eerste baantje, vertelde je. 16 jaar bij uh, de familie van der Laan. Hele aardige sociale mensen. Uh, Rijn van der Laan was, uh, had twee hema's. Deze, Zandvoort en in Hillegom. Hij was ook wethouder van de PvdA in Hillegom. Een hele sociale man. Ik kon het er verschrikkelijk goed mee vinden. Zijn Jean Theo heeft uh, nu die twee hema's. En uh, ja, het was, uh, daar, daar was het altijd wel gezellig. Het was meer een familie aangelegenheid dan echt een, een commercieel bedrijf. Dat okay. nou, ah. was leuk. En wat deed je toen? Was je toen de taartenbakker? Wel nee, hoor. Ik, ik voelde de winkel bij en uh, oh. ik reed we hadden toen, uh, waar nu van Zandvoort is de IJzerhandel, ja? Dan hadden we een magazijn en uh, ik reed met een oude Ford transitbus reed ik uh, op en neer, ja. op en neer uh, zonder rijbewijs. Dat, uh, zonder rijbewijs. Niks van. Ja, ja. Ik was toen net 17, ja. maar hoe een auto werkte, dat wist ik allemaal wel dat ik op de hoek van de kleine krochten de, de, de groenteboer tegenkwam. En de bocht iets te, iets te wijd nam. <laughs> en tegen de groenteboer aan de sinaasappels op de grond en zo. dat was geweldig. Dat <laughs> <Maar>, was geweldig. <laughs> er werd niet om een rijbewijs gevraagd. Dus uh, Van der nee, Laan nee. heeft, de ja. heeft hem ja. schade betaald en het was klaar. <laughs> nee, maar ja, ja, ja. Dat ja. komt toen. Ja. Ja. Ja. Maar heb je altijd wat gehad met auto's en met, met ja. motoren? Ja, mijn hele leven al kwam mijn vaar. met de motor de de de bar ja nou ja dat mijn, mijn vader werkte bij General Motors dat was vroeger de, de Opel dealer zeg maar ja. deed ook al die Amerikaanse auto's en uh, wij hadden eigenlijk uh, weekend nam niet een andere auto mee naar huis uh, om ja dat moest dan nog ingereden worden dat waren de wat duurdere modellen van Opel op een kapitein op een Commodore op een admiraal en uh, zo had ik eigenlijk al vanaf het begin gelijk iets met auto's ja echt, ja, ja. Ja. echt mijn ding ja nog steeds. Ja? Ja, nog steeds. Ja. En wat is je favoriete auto? Nou, ik ben echt gek op een, een oude Ford Mustang uit 1965, uh, 1997. Ah, ja. En met name dat hatchback model met die, met die achterlopende achterkant. Ja. Ik heb een prachtige auto. Zelf heb ik ook nog een tijdje een oude Willys leger Jeep gehad. Ja? En ja, dat zijn, dat zijn wel de dingen. Dat is wel erg grappig. Ik heb vroeger een vriendje gehad met een Ford uh, Capri. Ja, nou ja, zo'n beetje dat model. Ja. Een, een mustang heeft ook zo'n model. Ja. Maar ook sleutelen aan auto's? Nee, A nee hey, dat heb nee. ik natuurlijk niet meer. Dat, uh, heb je wel gedaan? Heb ik vroeger wel gedaan. En toen kon je het allemaal nog een beetje zelf. Tegenwoordig is die techniek zo ja, die enorm zo. Ja. complex. Dat, ja. Blijf er maar af, want uh, ja. het is dan moeilijk om, genoeg, om je, auto te, je eigen auto te begrijpen. Ja, nee, dat maar is waar. Kan je van een Tesla net zo genieten als van een oude nee, ik uh, niet. Uh, Cadillac of zo? Nee, ik niet. Nee, daar heb ik heb ah. een Tesla sowieso niet veel. Ik, ik wil zelf een beetje de controle ja. houden over, zijn, uh, over een auto. En uh, ik, Mijn huidige auto heeft ook lane assist en park assist en file assist. Ja. Ja. Ja. En het voordeel daarvan is dat je het allemaal uit kan schakelen. Dus dat ah, heb ik okay. dan ook gedaan. Ja. Ja, op, de, op de file assist na is de rest allemaal uitgeschakeld. Ja, want ja, wat viel. vind je nou van die nieuwe auto's die komen? Zoals die elektrische heb je nu. Die zijn nu ook heel erg bezig met die waterstofauto's. Ah, ik denk dat waterstof elektriciteit in de toekomst gaat inhalen. Ik ook dat daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Elektrische auto's is een, is een tussenvorm. Tijdelijk iets. En daar gaan we zeker nog twintig jaar uh, plezier van hebben. En ze gaan, die batterijen worden steeds beter. Ze gaan steeds verder. Mm -hmm. Qua kilometer, qua bereik. Maar ik denk dat die waterstofauto's dat dat echt de toekomst is. Ja, dus ik hele vind het een leuke ontwikkeling. Ja, dat is relatief dat makkelijk ook te maken en ja, je hebt natuurlijk nauwelijks uh, uitstoot. Ja. Dus dat is heel goed voor het milieu. Ja, en je hoeft die hele dure batterijen niet te maken. Ook dat. En die ja? heel slecht zijn voor het milieu. Ja. Maar ja. Ja, waterstof is een beetje explosiegevoelig, hè? Dan moet ja, je daar helemaal aanspreken. Goed, ja, daarom. Ja, en dat is het grote probleem. Ja, ja dat is er nog steeds inderdaad. Ja, ja daarom. Ja. Goed, maar eerst muziek. Ja. Yeah. Brian Ferry met Don't Stop the Dance. Ja. waar komt jouw muziekkeuze vandaan? De hey, Queen, uh, dat hebben we net gedraaid, ja. dat, we net gedraaid. dat is uh, een concert waar ik zelf twee keer bij ben geweest in de Ahoy. In 1979. Ah, dat was een fantastische happening. Ja. Dat heb ik twee keer heb ik dat gezien. Ja, dat was uh, geweldig. En Queen is echt uh, een van mijn favorieten. De Tina Turner geldt hetzelfde voor. Dat, uh, die heb ik ook uh, één of twee keer, dat weet ik niet meer, maar zeker één keer ook in Ahoy zien optreden. Ja, fantastisch. Gewoon tijdloze muziek ja. in mijn beleving. Ja. Ja. Dat vind ik echt wel... Uh, ja, en ja, ik ben natuurlijk echt een kind van de 70 ja. jaren. Daarin opgegroeid. Dus ook opgegroeid met die muziek. 70 ja. 80e jaren muziek. Ja, ja tijdloos ja, vind ik persoonlijk. En ja. dus Sanne Hans, heb je daar nog wat mee? Nou, ik vind een geweldige zangeres. Maar en, en ook ja, de manier waarop zij uh, zichzelf uh, neerzet als, als, als mens. Je ziet ja. natuurlijk regelmatig... Op programma's, Ja, ik eh, vind het echt een, een, een topvrouw, een topzangeres. Ja. Goed mens, ja. ja. ik vind ja, het ook volgt. heel knap dat zij, ondanks dat ze zo stort, dat, dat ze zich toch uitspreekt. En dan als ze je, als je zingt, dan merk je er helemaal niet. Nou, dat zei ik tegen Pim ook in het ja, voorinterview, in het, cool. voor ja, ja. In het ja. voorgesprek. Zij precies hetzelfde als jij ja. zegt. Dat, ik vind dat heel bijzonder. Heel knap, ja. Nou. ja. Dus. Geweldig. Ja, want een andere keuze voor jou gaan we straks draaien. Dat is de uh, Golden Earring, hè? Ja, ja, ja, die mag je ook draaien. De uh, Golden Earring, daar ben ik echt uh, nou misschien wel twintig keer in mijn leven geweest. Ja. En uh, met allerlei live optredens in de Hall in, in, in de Ahoy, in, in Den Haag. Nou, ik weet niet meer waar precies allemaal. Amsterdam, ja, daar is er heel veel. Ja, ja en de uh, Stad Schouwburg en Velzen. En uh, ja, de, geweldige band. Uh, Heb je ze ook. toen onplucht gezien? ja, daar, ja, euh, daar ging ik hele... meestal naartoe. ja ja. ja Het is natuurlijk jammer dat uh, George Coimans nu een ALS heeft. Ja. En dat ze meteen zijn gestopt. Dat is wel heel uh, triest uh, voor George natuurlijk. Maar ja, ja ik, ik vind het wel goed dat ze gelijk helemaal gestopt zijn. En ook geen vervanging hebben gezocht ja. Hij speelt niet meer gelijk klaar. Bam. Dat, ja. is, dat is goed. Maar ja. ik denk ook dat dat een beetje de enige opviel was. Ook. Want sommige mensen zijn gewoon niet te vervangen. Weet je, het is een club die al zoveel jaar zo bij elkaar jaar, is. Hè? 50 jaar. Dat is, uh, ja, het zou hetzelfde nee. zijn als dat je Keith Richards gaat vervangen bij de Rolling Stones. Het slaat ook nergens op. Maar dat is ook hetzelfde als je Freddie Mercury vervangt door, uh, god ja. weet je, Adam, Adam Lambert. En, ja, <laughs> ik inderdaad. Dat is toch anders, weet je wel. Dat is toch anders, ja. Je dat dat dat toch uh, anders, ja. Moet je anders. geen Queen meer noemen, nee. Nee, nee. nee dat, dat, dat is ander, dat, dat, het is een andere band. De stand is wel het, hetzelfde natuurlijk. Hè? En, en, en, de andere drie zijn hetzelfde. Maar het is toch, nee, het is niet meer de queen van de queen van vroeger. Nee. Maar dat heb je heb je ook al met de analogs die de Beatles proberen na te doen. Ja. He, ja. Zo, precies dezelfde instrumenten, maar je hoort het verschil duidelijk. Ja, je moet er echt van houden, weet je. En ja. nee, ik vind dat heel, ik vind dat een surrogaat. Ik vind het echt nee. is niet mijn ding. Ja, maar goed, ik heb het sowieso met covers altijd hoor. Ik heb maar zelden een cover gehoord. Dat je denkt van nou oh, die kan tip aan het origineel. Ja. Ja. ja, die heb je wel, hoor. Ze zijn er wel, maar ja. heel zeldzaam. Bijvoorbeeld de eerste platen van Elvis Presley zijn al eigenlijk allemaal ja. covers. En ja, die zijn ja. Maar ook van de better. Rolling Stones. Die hebben we ook eigenlijk in het begin ook alleen, alleen maar beter, inderdaad, ja. Ja. ja Dus het kan wel. Ja, maar dat kwam ook omdat we de originele niet goed kenden daarvan. Ja, dat zou kunnen, inderdaad, ja. ja. Dus. Maar het is waar. Ja. Maar goed, zullen we uh, Golden Earrings draaien met Hold ja. Me Now? Graag. Dan daar komt hij. Dreaming about the future and drinking on the past Thinking about the things that have been forgotten Je bent ook lid van D66 geweest. Ja, in de gemeenteraad ja. gezeten. Ja, ja, ja, dat was een heel verhaal. Zodat <laughs> ze zo kort mogelijk houden. Ik werd via een oud-collega Ruud Willigers... bij mij bij de gemeente Zandvoort... daar staat gevraagd van... God, joh, zou je lid willen worden? En we hebben mensen nodig die... Ja, een beetje mee gaan denken over, over Zandvoort... in D66-verband. Ik, ik heb dat toen gedaan. Ik ben toen lid geworden. En... We goed dat een, bij een van de ledenvergaderingen uh, vroegen ze of ik op, uh, op de lijst wilde staan, op, op de kieslijst. Toen gezegd van, nou goed, uh, zet mij maar op de laatste plaats dan uh, een soort van luisterduwtje ja. of wat er vandoor moest gaan. En uh, lang verhaal kort, uh, bij D66 werkt het zo dat er wordt gestemd waar je uh, op de lijst uh, terecht komt. Dus ieder, ieder lid van D66 mag een bepaalde voorkeur aangeven. Uh -huh. ...van alle kandidaten. Nou, en voordat ik het wist stond ik op de vijfde plaats... ...in plaats van op de laatste plaats. En dat was nou eigenlijk niet de bedoeling... ...maar goed, oké, okay, uh, nou ja, laat maar staan. God, wat, wat kan er gebeuren? Zo ging het. En uh, 1966 hadden toen bij de verkiezingen drie zetels... ...in 1994. 1994 volgens mij. En ik stond op de vijfde plaats... Dus er was niks aan de hand. In uh, ah. zoverre dat... Uh, ...maar goed, uh, we een steunfractie met Han van Leeuwen... Hij uh, is nog een tijd uh, burgemeester van uh, Beverwijk geweest uh, zelfs. En uh, nou, dat, ging, dat ging vrij aardig. Toen overleed Jan Termes, een zeer bekende Zandvoorter hier. En uh, uh, daardoor uh, viel er een plek vrij. Jan uh, was wethouder en dus ook raadslid uh, van de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. En d 66 mag dan die plek opvullen. Dus nummer 4 van deze 66 van de kandidatenlijst werd gevraagd of die dat wilde. En die wilde niet. En toen kwam nummer 5 en dat was ik. En ja. ik vond eigenlijk wel dat ik dat moest doen. Want ik stond natuurlijk wel op de vijfde plaats. Het ja. heeft me ja. nog wel wat uh, hoofdbrekens en uh, nadenkwerk gekost. Want wil ik het wel, doe ik het wel. Maar lang verhaal kort, ik heb het toch gedaan. En ik heb toen van 96 tot 98 in de raad gezeten. Ik had er vrij snel door dat het niet mijn ding was... Ik ben er te ongeduldig voor. Uh, ik ben uh, was van politieke spelletjes, daar hou ik niet zo van. En te rechtlijnig. En ja, dat past niet erg in, in de politiek. Dan moet je toch meer uh, uh, ja, bedreven zijn in het politieke spel. En dat was ik absoluut niet. Dus uiteindelijk heb ik dat wel, uh, ik heb het af, uitgezeten, zeg maar. Maar het was zeker niet mijn ding. En dan had je al bepaalde speerpunten van, nou, ik ga bij deze en daar ga ik, daar ga ik voor strijden. Dat is mijn punt. Nee, kijk, we, mijn we, hadden punt. Toen, we zaten toen in de oppositie, we hadden wel een breed, uh, een breed partijprogramma, dat wel. En uh, ja D66 was natuurlijk toch een beetje zoals GroenLinks uh, nu was. Uh -huh. Erg voor het milieu, et cetera, et cetera. En ik weet nog wel goed dat we voor uh, het circuit moesten stemmen. Er was weer eens iets, ik weet niet meer wat. En uh, ja, goed, wat, wat gaat deze 66 stemmen? Ja, goed, uh, de kans bestond dat uh, deze 66 tegen ging stemmen. Ja, ik dus niet, want ik ben pro-circuit. Ja. Dus dat was nogal een, uh, een politieke toestand. Uh, want ik ging voorstemmen. Ik weet bij god niet meer wat er was, maar er was iets met een miljoen en een parkeerterrein. Er moest tegen geld bij. En uh, ja, ja, ik, ja. Heb, uh, ik, ik heb toen voorgestemd. En dat, uh, ja, Zit je niet dat, in dank afgenomen door... Nee, dat was, uh, dat was wel een, uh, een aardverschuiving, ja. Dat, uh, dat, uh, dat was wel iets. Ach goed, weet je, ach. Dat ligt wel zo ver achter me. Dat, uh, ja. nee. nee, het is niet, het, het, niet iets voor mij. Ik ben nu lid van uh, OPZ. En uh, dat bevond mij heel goed. Ik vind dat OPZ het goed doet. Het grootste ja. partij van Zandvoort op dit dag. Ja. Jammer dat we nu in de oppositie zitten. Maar dat is niet anders. En de VVD is toch de grootste partij? Nee, OPZ nee, was de grootste. Ja. ja. Nee. Weliswaar dezelfde aantal zetels uit mijn hoofd. Maar uh, wel nee, meer Stemmen. Oh, Oké, okay. ja. exact. Dus de grootste, ja. Maar goed, uh, we gaan het zien wat het uh, met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wordt ja, volgend, volgend jaar. Ja, volgend jaar weer. Volgend ja. jaar, volgend jaar, ja. En sta je op een verkiesbare plek? Nee, nee, ik sta helemaal nergens op. Nee. Dat gaat ook niet gebeuren. Oké. Okay. Nee, want ter voorkoming van dat ik straks uh, toch ja. weer mijn politieke verantwoordelijkheid zou moeten, nee. En, en dan, dan, dan toch weer in de raad nee, nee, terug. Dat niet meer. Nee, ik niet meer. Ja, nee, nee, nee, Maar je bent wel lid van Openzet. Ja. Wat, wat trek je aan bij Openzet? Nou ja, kijk, het is de oudere partij Zandvoort. En ik, uh, ouderen in Zandvoort maken natuurlijk best wel een heel groot deel van de Zandvoortse populatie uit. Ja. ja. En ik vind dat erg belangrijk. En uh, ik, ik, ik, als ik het partijprogramma lees en ik zie mensen zoals uh, Peter Kramer, Helen Keur, uh, Patrick Berg. Die ja. zie ik vreselijk hun best doen voor de Patrick ouderen. En Berg doet heel En goed zeker Patrick, echt. ja, inderdaad. En dan denk ik, ja, kijk, dat, dat spreekt mij aan. Ja. En uh, niet alleen dat. Uh, want anderen doen ook hun best. Daar, althans, daar ga ik vanuit. Maar voornamelijk ook het programma voor de ouderen. We hebben er nogal wat in Zandvoort. Ja. En er moet goed voor gezorgd worden. Ja, een derde is boven de vijftiger. Nou, kijk eens ja. aan. Ja. Daar ga je al. Dus uh, is niet ja, niks. Uh, Grijs dorp, hè? Ja. ja wie zitten er drie. <lacht> ja, ja, zo is het wel. 100 procent. <lacht> <lacht> ja. ja. ja. ja. Ga je maar bij de ouderen rekenen. <lacht> Een rode oude. Ja, jij zegt het, hè? Dat zijn jouw woorden. Ja, nee, komt De waarheid mag gezegd worden. Die krant heeft er niet voor niks de waarheid. Nee, dat is waar. Dat is waar. was een goede krant trouwens. Ja, daarom zie je het. Ik no more. Oké, okay, uh, we gaan zo meteen verder moeten kijken wat, wat je nu nog in Zandvoort doet. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe je de toekomst van Zandvoort ziet. Moet ik de toekomst ja. zien? De en moeilijke of... vragen. En ja. mijn vragen natuurlijk. Ja. Ja. Dan komt BOMAK en Womak met Teardrops. Wat vind je nu op dit moment van Zandvoort? Uh, geweldig dorp om in te wonen en te, te leven. Ik zou het niet willen missen. Uh -huh. Hier ligt echt wel mijn hart. Uh, Zie je zeker waar we nu wonen. We wonen in Sterre de Zee, op de Hoge Weg. Ja. We lopen zo het dorp in. Ja, er is natuurlijk op dit ogenblik weinig te beleven... qua horeca en, en, ja. en, en lekkere restaurantjes en uitgaan en, en eten. Maar Zandvoort is Zandvoort. En Zandvoort moet eigenlijk ook zo blijven uh, zoals het nu is... Ja. Eh, er mag best wel goed aandacht geschonken worden aan de inwoners van Zandvoort. Dat mis ik nog wel eens. Eh, als je hele kijkende parkeerproblematiek ja. rondom eh, Zandvoort, eh, nou ja, hier Zuid en straks ook Nieuw-Noord. En mensen die daar dan eh, een, een vergunning moeten gaan betalen om hun eigen auto kwijt te raken. Terwijl het eigenlijk alleen maar is om eh, overlast van toeristen te voorkomen. Dat vind ik wel een beetje een misser. Ja. Dat je daar geld voor moet neerleggen om het probleem van een toerist op te lossen. Ja. Dus uh, dat vind ik wel jammer. Maar uh, ja, ik vind, het, ik vind het op zichzelf dat we het uh, als gemeente best wel goed doen. En er uh, mogen we best wel wat gebeuren op het gebied van uh, nieuwbouw voor jongeren. Jongerenhuisvesting, dat vind ik absoluut onderbelicht. En ouderen. En, en ook ouderen. In ja, zeker. Die doorstroming is dat helemaal stil. en ja, daar zit ik gewoon ja. voorkomen vast. Yes, ja, ja, dat ja. komt omdat we, we hebben de verzorgingshuizen weggedaan. Ja, en ah, ja, is daar wel. zit een heel groot deel van die problematiek. Want vroeger hadden mensen hadden een eensgezinswoning gingen naar een uh, verzorgingshuis. Ja. En er kwam een, een eensgezond bij. En dan had ja. En daar had je doorstaan. Nee, zeker niet. Nee, en nee. iedereen wil nu tegenwoordig thuis blijven. Dat is ja. En, uh, <laughs> en we ja. kunnen ook niet eens heen. Nee, want het is er niet meer. Nee. Nee. En dat is heel jammer. Ja, en ik zie dat op de korte termijn nog niet veranderen hoor. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Nou, SP heeft wel een mooi plan. Van buurthuizenverzorging, uh, Maar dat is een ander ding. <laughs> maar dit is een mooi plan van de SP. Moeten jullie maar eens kijken. Maar jij wilt dus het, het dorpse karakter een beetje blijven behouden. Ja, dat is natuurlijk uniek. Nee, is ja, maar dat geweldig. gaat toch niet lukken? Je ziet aan het strand. Uh, alle standtenten worden verkocht aan grote bedrijven. Ja. Ze gaan allemaal huisjes neerzetten. Het wordt één groot ja, toeristendorp. Denk ik hoor. Maar het, het, dorpse krachten. Dorpse karakter, ben je op. Nou, vijf jaar ben je dat helemaal kwijt, denk ik. Ja? Nou, Dan wordt het Amsterdam Beach, denk ik. Ja. Nou, dat, dat, alleen als vloeken in de kerk, vind ik. Amsterdam Beach. We zijn in Zandvoort en niet Amsterdam. Dus ik vind, uh, ik vind dat uh, geen goede benaming. En ik ben niet zo bang dat dat gaat gebeuren wat jij nu schetst. Nee? Okay. nee? Dat zie ik niet gebeuren, op korte termijn. Niet in die vijf jaar, zoals jij dat noemt. Ik denk ja. dat uh, Zandvoort... Uh, adequaat genoeg kan reageren om het dorpse karakter te behouden. Uh, je ziet toch wel mooie dingen gebeuren. Als je nu dan kijkt naar de boulevard, uh, de veranderingen daar, de verbetering. Ja, ik denk dat, het, ik denk dat, dat we er ja. wel uitkomen. Maar ja, misschien. ik denk dat de middenstand natuurlijk steeds meer toeristen wil. Ja. Jawel, maar er zijn natuurlijk ook uh, bestemmingsplannen die dat ook tegenhouden. Hè. Er wordt natuurlijk uh, veel... Ja. Nou ja, kijk als bestemmingsplan al, ja, bestemmingsplannen voor het Zuid... ja, daar mag in principe geen, uh, geen logies meer bij. Uh, geen ja, maar wel meer. een groot parkeerterrein. Nee, nee, in dat, de duinen. Anders. Ja, maar goed, ja, dat parkeerterrein, dat raar. was er al, hè? Dat parkeerterrein is er. Nee, er werd, er werd van alles ja. meegedaan, hè? Nee, maar er konden auto's staan. Want daaronder zit gewoon, onder het gras zit gewoon. Oh, er konden wel auto's ja. staan, hè? Ja, daar was het altijd nu, voor, ja. staan er nu dus weer. Het is jammer alleen dat er geen speelplaatsje afkomt voor die kindertjes die daar in die wijk woonden. Want dat, ja. dat had natuurlijk wel fijn geweest. En die hutten, het, het dorp of zo, net, dat gingen ze toch in de zomer met z'n allen, die kinderen gingen wat bouwen? Of ja, dat ja. was heel gezellig. Ja. Ja, ja. Maar ja. goed, dat kan dan ook, want ja, dan zijn er niet zoveel toeristen, dus kan je daar bouwen. Ja. Kijk, en nu wordt dat parkeerterrein weer helemaal opgeknapt. Ja, dat is ja, dat was een, het parkeerterrein. Ter compensatie ja. van natuurlijk die 200 plekken die, uh, die op de boulevard gaan vervallen. Oké, het zijn Ik heb altijd twee vragen die ik stel. Stel. stel. Je bent de baas van Sandvoort. Ja. En je mag één ding veranderen aan Zandvoort. Wat zou je willen veranderen? Um. Geef hem tijd om te denken met een muziekje of? Uh. Ja, ik ja. vind het best. Ja, ja. doe maar. Ja. Lastige <laughs> ja. ja. vraag hoor. Daar is het money for nothing. I want my empty.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 I should have learned to play them drums Look at that mama, she got it Sticking in the cameraman. man I don't get out And he's up there, what's that? Hawaiian noises He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks free We got some in-store microwave oven Custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TV.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 Had je nog kunnen nadenken? Ja, ja. Wat zou ik willen veranderen? Nou, ik denk dat uh, het voorstand goed zou zijn, zeker voor zijn inwoners, als we allemaal een, een gratis parkeervergunning hebben. Zodat we daar kunnen parkeren waar, waar we willen, behalve natuurlijk het centrum. Omdat daar heb je natuurlijk wel doorstroming nodig. Maar het parkeerbeleid van wat er nu is, dat is eigenlijk een lappendeken van allemaal uh, regelingetjes en regelingen die uh, of achterhaald zijn. Of uh, labmiddelen zijn voor de toekomst. Dus ik hoop dat er snel een uh, goed parkeerbeleid wordt ontwikkeld. Uh, andere kustgemeenten kunnen het ook. Dus waarom wij niet in Zandvoort? Ja. Dat is één. Uh, wat zou ik niet willen veranderen? Dat was ook een vraag. Ja. Uh, het dorpse karakter. Ik denk dat ik dat niet zou willen veranderen. Uh, we zijn natuurlijk, zitten natuurlijk in een vernieuwingsproces. En als je kijkt naar het Badhuisplein. Daar, uh, daar wordt natuurlijk door de gemeente het is nodige aangekocht is er helaas in de krant dat uh, het ijshandeltje of die ijszaak... Ja, de hoek de uit dat ja. klein. Ja. Inmiddels nu ook eens aangekocht. Ja. Alleen er loopt nog een uur contract tot 31 december 2023. Ja. Dus het duurt nog even voordat er wat gebeurt. Ja. En uh, ja, het moet allemaal niet te massaal worden. Het moet echt wel uh, een beetje de grandeur van vroeger uh, hebben. He, ja. Je, je ja. hebt daar een mooie, mooie foto van Hotel uh, Groot Badhuis. Ja. ja, dat is natuurlijk de grandeur van vroeger, uh, van voor de oorlog... Uh, ja. Voor de Duitse tijd. En uh, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn... als je dat er weer een ja. beetje terug kan krijgen. Ja. Dus de het, behoud dat het dorpse karakter. Dat vind ja, wel heel kan belangrijk. niet meer met massatoerisme. hè? Dat, ja. Nou, dat weet gaat... ik niet, Pim. Ja. Ben ik niet, of dat niet kan. Ik, ik, uh... Dat bots natuurlijk, ja. Nou, dan bots het maar. Maar ik bedoel, ja. uh, dat zien we dan wel weer. Uh, kijk, het, het gaat voornamelijk om Zandvoort... en de Zandvoortse inwoners. Bewoners. En, en niet zozeer om de toerisme. Ik vind, toerisme staat in mijn beleving altijd op de tweede plaats... Okay. Eerst in plaatsen is echt de Zandvoortse gemeenschap. Ja, ja. En dan ja. de rest. De stand, uh, maar ja. dat is ja. nu... Is het, meneer Trump het uh, niet mee eens. Van Trump? Trump van het uh, kaaswinkeltje. Of Trump Tromp. Tromp. Oh. Oh. Ja, <laughs> dat, ja, dat is heel dat, iets anders. Dat mag. Ja, dat mag ja. er mee Of uh, niet mee eens zijn. Maar dat vind ik. En, uh, ja. ja. Dan denk ik van, ja, als je dit ziet. Dan denk je, ja, prachtig. En die daar uh, achter jou. Ja, want, uh, Mieke, ja dat is, is mooi, hè? Dat vind ik ook geweldig. Kijk, daar moeten we toch weer een beetje naartoe. Ja. Dat vind ik. Dus uh, nou, ja. ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja, want we hadden in de eerste uitzending hadden we Lei. Ja. En die, uh, die stelde voor hele hoge uh, uh, torenflats. En een, uh, bij de NH Hotel zo'n hele grote een soort brug over de. Over de uh, weg, ja. Over ja. het weggedek met allemaal en... woningen en dingen. Stelde en... Lei dat voor? Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ken Lei. <laughs> nee ik was erbij inderdaad. Ja, oké. laatst later een keer. Ja, ik liep niet in commissie. Ja. Het, uh... Dan wilde die onder de grond parkeerruimte uh, oh, hebben. Oh ja, ja. Nou, dat is op zichzelf misschien en dan behoorlijk. in het begin uh, sociale woningen. Okay. En hoe hoger steeds duurder. Ja, hoe dat? Ja. Vier, maar zo manier, nou. en dan ja, 2021 hoog inderdaad. Ja, ah, niet, ja. Niet, niet de hele kust volbouwen, dat... Uh... Dat vind je niet. Dan nee, ja, krijg je zo'n ja. metropool idee. Als je nu al naar die windmolens kijkt, eh, als ik naar mijn werk maar... ga, dan, ga ik, uh, over, dan rij ik over, uh, over de zeeweg. Ja? En dan kijk je natuurlijk op de, op de Noordboulevard, kijk je over die windmolens als het, uh, als het mooi weer is. Ja, dat vind ik al niet mooi. En er ja. komen straks nog dichterbij, komen er nog meer te staan. Ja. vind ik echt zonde. Zonde vind ja. het zonde van het horizon. Echt een stukje horizonvervuiling in mijn beleving. vind ik jammer. Ja. Ja. Maar dan vind ik die huisjes op het strand ook. Ja, jij hebt het echt met die... Die huisjes vind ik helemaal niks. Nee. Nee. Echt een klein dorpje wat erbij gekomen ja. is inderdaad. Nou, dat ben ja. ik wel met je eens hoor. Ja. Ja. ja. Dat ben ik wel met je eens. Vind ja. ik ook niet mooi. Want nee. jij nee. kijkt daar natuurlijk ook op. Nee, nee, nee. ik woon op de Hoge Weg. Dus oh, je woont op de Hoge Weg? Ik woon niet, uh, niet bij Pim. Oh, okay. nee. Omdat jullie in dezelfde VVE zitten? Nou, ik, ik doe de, de financiën van ja. Pim zijn VVE, zeg maar. Goeie ah. en VVE. Goede buitenstaan. Pim is secretaris. Ja. Oh, oké. ja, ja. Dank u. Ja, nou, we zijn een beetje aan het eind gekomen en uh, was leuk. Ja, nou, Dierk. bedankt voor het leuke interview. Jullie doen het hartstikke goed met z'n met streniën, vind ik. Ja, nou, nou ja, goed we aan wel. elkaar gewaagd. We ook kunnen tussendom. ook naar Marja's vragen. Wat zou zij willen veranderen? Ja, nou, uh, Pim Geyron. Wat zou jij willen veranderen? <laughs> wat ik zou willen veranderen, ik zal inderdaad ook het, uh, hetzelfde als jij het parkeerbeleid. Als ik ik woon op het Plein. Ja. Als ik, mijn, ik kan mijn auto in de zomer niet weghalen. Nee. Dan ben ik mijn parkeerplaats nee. krijgen. Dat weet je toch? Ja. Ja, maar ja, goed. Dat ja, is wel moet. heel vervelend. Mensen rijden echt constant bij mij voor de, ja. de deur rondjes. Ik wil gewoon een slagboom. Poch. Ja. Als je weg moet, moet je, ja. moet je toch met je auto weg. Ja. Ja, ja maar misschien een oplossing. Net zoals in Noordwijk doen: gewoon buiten door dorp een groot parkeerterrein. En dan met busjes gewoon die mensen naar het strand rijden of ja. zo. Ja, maar mensen doen dat niet. Mensen zijn van nature lui. Ja, valt wel mee, denk ik. ik denk dat de meeste jij... mensen deugen. Ja, dat wel, maar... Ik, ik, ik denk nee. niet dat, dat... Nee. Ik denk dat mensen blijven naar het centrum toe rijden. Ja, maar de slagboom heeft ook... Ja. Oh. Gaan ze de slagboom... Overal bij, bij mij in de buurt ook. Want ik heb hetzelfde probleem, maar ja, dat ja. accepteer ik dan. Ja. Ja. Dan moet ik ook weer overstellen. Ja, waarom? Ja. Nou, maar dan kan ik toch geen wel slagboom jammer. neerzetten. Misschien moeten we in bij Zandvoort in het begin, bij de Rotonde een grote slagboom. Net als toen met Corona. Ja. Het zit er vol. Jo, dat vond ik ha. ideaal toen. Ja? Echt die gasten. Ik vond dat ideaal dat die gasten daar stonden en iedereen tegen te houden en niks zwaaien. En oh, nee, hoor. Nee, ik hoor het wel. Ja. En wat zou ik niet vera willen veranderen? Wat zou ik niet willen veranderen? Um, inderdaad, ook het dorpse karakter. De, de terrasjes. Ik, weet je, nu die terrasjes weer uitstaan... Ik vind het zo heerlijk om te zien. Als ik hier naartoe loop, ook loop langs het, wa uh, het wapen. En die heeft ook weer allemaal tafeltjes buiten staan. En, ja. Ja, dat vind ik... Uh, vind je wel mooi. Ja, ja, dat ja, dat vind ik heel mooi. is niet in overeenstemming met het dorpse karakter. Dat vind ik wel... Hoort nee, dan je moet je bij. De, de, de terrassen moeten steeds ja. groter worden. En de hele Haltestraat wordt al dichtgeplaatst. Ja, ja, geweldig. Ik vind die gewoon heel definitief afsluiten, die hele halterstraat. Definitief, ja. ja. Het hele ja, centrum, je lekkere toch? Dan heb uh, een wandelpromenade van. Dan heb je de kerkstraat. kun je zo doorlopen, Haltestraat door. Een rondje maken, ja. ja. ja, ja. ja. Die rotonde ook maar afzetten. Dat is ook wel een mooi stukje, natuurlijk. ja. ja. Die hoge krocht maar afzetten. Ja. <laughs> Toch maar. Jullie gaan het eens worden, ik hoor het dan. Ja. Ja. Gaat goed komen. Ik ben niet zo links. Oh. En wat zou jij willen, willen veranderen? Uh, Volgende een stukje muziek. Please hoekweg met Rihanna. Okay. Voor de techniek en uh, je stralende aanwezigheid. Ja, Dirk, dank voor het weer. Broer. Jij ook heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het en, ook uh, leuk met je. Ja, bedankt voor het leuke interview. Ja. Pim ook. Ja, Geweldig. Ook bedankt. En, en uh, luisteraars, tot uh, de volgende week. Volg ja. Volgende week weer. My side of life.